MUZIEK Naar Na het gelijknamige boek van Jan Willem van der Wetering Bewerking Anna Bosman Regie Bert Dijkstra Derde deel Oh, ik stapel. De boerenkolen. Stapel, wel op, wat ze zijn. Dat is allemaal Ja, de boeren, de rij. Ja. Oh. Okay. Mag ik even vragen, waar heb jij die bloemkool gekocht? Bij de slagen. Bij de slager. Nou, <hijen> <Die> moet... <hijen> Mens, bloemkool hoort knapperig te zijn. In bloemkool moet je kunnen bijten. Dit is toch pap? Papa ja, pa, maak nou niet altijd ruzie aan tafel. Dit is een leuke plaatje. ruzie? Ik zeg gewoon dat je moeder geen pap van de bloemkool moet maken. zodat dat hele huis dat stinkt. Ik is nou maar op, de dus... meneer is beter gewend. Ja, zeker is meneer beter ja. gewend. Wat ben je nou mee bezig, met die moeder op Je weet ja. dat jij geen dingen moet vragen, jongen, waarop ik niks vertellen kan. En meneer, ik zou willen vertellen, kan ik mijn eigen woorden niet verstaan in die rotradio! rotradio. rotradio. wij oh, zitten geluisteren, je moet je rond Telefoon. Op dat Morgen. is meer, oh. Stil Stel naar hartstikke. Logelijke troep. mevrouw Breekstra, de de steken, de boel, de nou, ja, meneer de commissaris, hoe Ja, maar hij zit net even lekker ja. te eten. Nou, dan zal ik hem even roepen. Het is voor jou, je commissaris. Maar ik heb gezegd dat je net lekker aan het eten bent, dus... Je moet je buiten de zaak houden, dan zeg ik je nou al 21 jaar, mens. Oh. Oh. Oh. Oh, Goedenavond meneer. Ja, nee, dat is dat toch niks, hoor. Nee, nee. natuurlijk. Nee, Wat zeg ja, je? Over een half uur. Prima. Heerlijk. Dag, meneer. Ik, ja, ik zeg. Eh, goed mevrouw. Ja. Dag, dag, dag, meneer. Zo. Ik moet weg. En die overheerlijke bloemkool dan. Kool. Misschien kun je daar pap van maken. Zit niet te lachen, jij. Ah. Goedenavond, je dan. Ja. Mag ik u even voorstellen, kolonel Dexter. Hallo, sir. Sir. kapitein Clark. Grijpsla, Mag u doen. Kolonel Dexter is op de hoogte van het doel van deze ontmoeting. Uh, ja, meneer Grijp... uh, Grijpsla. Ja, Grijpsla, ja. ja, sorry, uh, meneer Grijpsla. Uh, ik weet voor ik hier ben. Uw collega's hebben mij net verteld: uh, Maria van Buren is dood. Ja. <coughs> heeft ze vermoord en ik was met haar bevriend. Ja. Zij was uw vriendin. We hebben haar gevonden met een mes in de rug. Een dolk eigenlijk. Een militaire dolk. En volgens onze dokter moet ze tussen 20 en 24 uur gestorven zijn. Verleden week zaterdag. Verleden week zaterdag? Ja. ja. Oh man. Toen was ik in Düsseldorf. Ja. Ja. Daar heb ik de nacht doorgebracht. Ik ben geen minuut alleen geweest. En de nacht ook niet. Uitstekend. Dankjewel. Dankjewel. Nou, dat doet me werkelijk genoeg. Uh... Oh, genoeg, genoeg uh, goddamn man. Jullie uh, verknoeien je tijd. Uh, Oké, okay. ik vind het altijd uh, leuk om in Amsterdam te zijn, maar. Uh, als jullie me even de tijd hadden gegeven. dan had ik mijn uh, alibi in Germany kalm, kunnen kalm, bewijzen. Kalm, kalm, kalm, ah, alsjeblieft. Ja. Als als we hebben u niet alleen uitgenodigd om te bewijzen dat u geen moordenaar bent. we zijn nog met het vooronderzoek bezig. <kliek> het enige wat we op dit moment willen weten is informatie. Ja. Wij weten ja. eigenlijk niets over die dode vrouw. Maar u, u kent dat er goed. Met permissie, kolonel. Misschien zou u dat willen doen. Ja, oké, oké, neemt u mij niet kwalijk dat ik me even... gaan ...een beetje kwaad maakte, maar... nou, know, ik moet uh, met mijn tijd ook so efficiënt omspringen. Maar goed, eh... Uh, wel, uh, ...hoe kan ik helpen? Ik uh, ken de Maria goed natuurlijk. Uh, intiem, zoals het dan tegenwoordig heet niet waar. Mm. Ik, uh, ik, uh, ik kwam één keer per maand naar Amsterdam, you know? Het mm. is niet ver voor mij. De, de military basis is vlak over de grens. Maar, uh, wel. Uh, dat hoeft nou niet meer, dus. Hè? Well, that's life. That's ja, life. neemt u me niet kwalijk, maar het lijkt me toe dat u niet zo onder de indruk bent. Hè? Ja. Was de, maar, wat denkt u dan dat ik wel ben? Nou, ik zou zo zeggen dat u opgelucht bent. Ja, ja misschien uh, voel ik mij zo, ja. Mm -hmm. En uh, waardoor komt dat, uh, meneer Dukker? Wel, omdat ik haar niet meer hoef uh, op te zoeken. Huh? Begon u genoeg van haar te krijgen? Ja, nee, genoeg, nee, dat niet. Maar uh, ik wou wel van haar af, je nou. Maar dat was toch niet zo moeilijk? U hoefde alleen maar niet meer naar haar toe te gaan. Bent u getrouwd eigenlijk? Sure, sure, yes, yes. In de States. In the mijn, States. Uh, mijn vrouw heeft een tijd in Germany gewoond. En we hadden vlakbij de basis huis. Uh, maar ze wilde mm. terug. Ja, nou, zo doen we. Maar, maar zij wist dat ik geregeld naar Maria toe ging. Dus uh, Maria kon mij niet chanteren. Ik neem aan dat u dat bedoelt. Ik had het haar verteld. Zou Maria u gechanteerd hebben als u het niet aan uw vrouw had verteld ja, dat zou ze misschien wel gedaan hebben. Ja. Zou je kunnen zeggen dat mevrouw Van Buren... geen aardige vrouw was? Ja, ja dat zou je wel kunnen zeggen. Maar, mm. maar ze was heel mooi. Hè? Echt surreal, maar Hele mooie vrouw, hè? aantrekkelijk. Maar... Ja, veel vrouwen zijn alleen maar mooi, maar Maria was meer. You know? mm. uh, want schoonheid alleen kan wel eens op, gaan vervelen op de deur. Mm. U zegt het, uh, u bent expert. Uh, nou, ah, ik ben expert in de leger. Wat? Oh, sorry. Kan ik dan? Ja, dat heb ik weer kwalijk gezegd. Ik ben expert in de leger. Ik zou iets over oorlogvoering met kernwapens moeten weten, maar misschien weet ik toch meer over vrouwen. ja. Yeah. <laughs> Dus uh, u werd dus door mevrouw van Buren aangetrokken, hè? ja. U zocht er regelmatig op, maar u ja, ja. bent nou blij, zegt u, dat u niet meer naar dat toe hoeft. Ja, kunt u misschien iets meer over uw verhouding met uh, haar vertellen? Wel ja, is vertellen. Uh, wat doe je met een vrouw? Ja, dat vraag mm -hmm. ik niet. Betaalt u voor de dame. Karin? Ah, that's the working Sound. We zijn weer thuis natuurlijk betaalde voor de dame hoor. Heel gauw. Oh, ik had er kunnen weten, how much? Well, ze was uh, niet goedkoop, Captain. Hoeveel betaalde u voor haar? Ah, oh, damn it. Ze was een hoer. Maar dat wist u toch al, hè, waarschijnlijk? Mm -hmm. But she was first class, man. Oh, boys, hou je vast. Ze vroeg 500 gulden per nacht mm. en betalen van tevoren. Wat ze hier zagen in Holland, uh, handje contantje en zo niet. De deur uit. Maar, uh, en dat willen jullie toch weten, maar wanneer de poen op de kastje kwam, hè, dan... Je mocht de hele nacht blijven, dan was het warm. Ja, ja, dan was het warm. Ja. Zijn jullie nou guldens of dollars? Ik zei guldens. Ja, yes, harde guldens. 500. Dat is niet genoeg. Nou, dat vond ik ook. Oh man, ik was <coughs> mad hier hè. <coughs> Daarom bracht ik allerlei uh, presentjes mee De uh, Christmas: uh, fles parfum en een jurk en. Uh, oh, voor talloze. Bontjes, 2000 dollars. Oh, uh, yeah. lot of money, de you oven. Know. Veel, veel, veel, veel geld. Uh, die mij was warm en uh, ik wilde graag. <laughs> yeah. Sprak yeah. u nooit over uw werk? Nou, nou, nou, nou, nou, nou. We well, hebben wat anders te doen dan te praten over kernwapens. <laughs> mm. <laughs> maar, u denkt toch niet dat. U, u denkt toch niet dat. Wij denken niet... nog niet, meneer Dexter. Natuurlijk moeten deze vragen vervelend voor u zijn en we zullen er niet veel meer stellen. Maar, ik heb zo zitten rekenen, hè? U hebt Maria drie jaar gekend en als ze 500 gulden per bezoek rekende en als u haar tenminste één keer per maand bezocht en als u haar daarbij dan nog enkele dure cadeaus gaf, nou dan uh, moet dat u allemaal ongeveer uh, 10.000 dollar hebben gekost. Well, dat klopt wel ongeveer ja, toevallig heb ik het in de vliegtuig klopt. Uh, nee, meneer meneer Texter, ik vraag hem al, waar uh, hebt u mevrouw Van buur eigenlijk voor het eerst ontmoet? Oh, uh, on a party. On a party. Yes, party oh. bij uh, Rijke Hollander, uh, Mr. Bo Mr. Bolle. Oh. oh, wie? Wat? Yeah. Hoe heet je ook alweer? Hij uh, is Drachtsma. Hij is Drachtsma, yes. Yeah, yeah. Yes, de kalko. Yeah. <laughs> ik ken u nergens van. Maar ik ben blij dat ik u ontmoet. En ik weet niet waarom, maar... Uh, oh. Well, uh... It's all in the game dear, you know. U bent Amerikaan. Hm. Interessant. Ja, weet u al die mensen die hier komen vervelen me dus, zo. Vervelen u zo? Ja, allemaal. Iedere keer weer diezelfde bespreking. Maar u lijkt mij heel anders. Oh, uh, daar kun jij je best in vergissen, baby. Nee. <laughs> Die dingen vergeten me maar zelf. En daarbij wat dan ook. Ja. Juist de zekerheid in het leven maakt het leven zo saai. Ja. Vindt u niet? Zo van die niet meer. Sluit alle avonturen bij. Ha. Iets zeker weten. Staan nou aan. Wat praat ik toch? Laat we het zo dus over u hebben. Amerikaan in de grote boze stad. Grote, boze en mooie stad. I know, uh, ik ken de weg naar de Hollandse gastheer. And the way home, that's all. <laughs> ah, dan weet ik misschien nog wel een omweggetje naar uw way home. Wauw, well, van de een komt de ander en uh, eigenlijk ging het allemaal zo makkelijk. Huh? Uh, yeah. juist. Bellen, kolonel, hartelijk dank voor uw komst. Oké. Okay. Hier is mijn kaartje. Als u iets te binnen schiet, schroom dan niet mij onmiddellijk te bellen. Iedere aanwijzing kan van nut zijn. Ach, so. ja, adjudant, als u uitgediend bent, laat u de kolonel even uit. Ja, ja natuurlijk. Pak u voor. Oké. Okay. Ja, kolonel. Kom maar. Dank u Ach, u zult uw man wel vinden. Eenvoudige zaak, zou ik zo zeggen. Het is door een van de klanten vermoord. Of wellicht een opdracht. Het door een huurmoordenaar. Dat moet kunnen. Zelfs in Amsterdam. De kapitein bedoelt... Hij, ik kom uit New York. Ieder uur een paar moorden is een soort bizarre routine geworden. U kunt best gelijk hebben. Misschien lijkt het wel een eenvoudig zaakje, maar... Voorlopig hebben we alleen nog een lijk... en een Brits commando-mes zonder vingerafdrukken. Onze dokter denkt dat het geworpen is. Maar wij kennen weinig Amsterdammers... die zo'n mes in de rug van een dame kunnen gooien. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja, maar toch zou ik liever ons zaakje ruilen tegen het Uwe. Hebt u dan ook een zaak? Iedereen weet wat de kolonel voor werk doet. Hm? Ja, hij heeft toch iets te maken met... Kernwapens? Ja. Ah. Wij bedenken de kolonel al een hele tijd. Ah. Wij wisten dat hij die dure vriendin had... en hebben daarom onze geheime diensten ingeschakeld... en daarmee de Uwe ook. Op die manier... Juist. De kolonel is ingevoerd in de modernste snufjes van ons arsenaal... en u weet nou dat mevrouw Van Buren met hem kon doen wat ze wou. Kijk, als hij zo gemakkelijk 10.000 gulden uitgeeft aan een mevrouw in Amsterdam... dan ...is hij niet zo'n beste geheimbewaarder? Geheimbewaarder? Ik heb nog nooit in mijn leven een goede geheimbewaarder ontmoet. De eerste in mijn leven moet ik nog tegenkomen... Dat was dan mijn verhaal. En wat heb jij nou? Uh, oh, doe ook nog mee. Jij doet ook nog Hartelijk mee. dank. Nou, ik ben dus in die uh, oude rot Volkswagen naar Friesland geweest. Een afgrijzelijk rotend in een ja, afgrijzelijke ja, ja, wagen. Luid, dat, dat vraag ik je toch? Nee, niet. maar ik vertel het je. Oh. Voor de honderdste keer. De eerste, de beste vertegenwoordiger in koekjes rijdt in een betere wagen. Wij zijn geen vertegenwoordigers, koekjes. Wij zijn van de politie. Oh ja. ja. Nou, daar, daar geloofden die jongens van de Rijkspolitie er niets van. Ik ben verdomme twee keer door dus zo'n Porsche naar de weg, even van de weg gehaald. Ze lachten zich het apenzuur. <laughs> maar goed, de vraag was, niet waar? Wat ben jij te weten gekomen? Bij de ex echtgenoot van mevrouw van Buren. Ja. Ons slachtoffer van de woonboot. Weet je dat wel, brigadier? Ja. Nou. Zo, voor mij ben jij verkouden, hè? Ja, je hebt baan gestoken. Oh. Of koud op mijn nek, door het raampje wat niet dicht kan. Nou, luister. Ja, ik luister. Even kijken. Hier heb ik het. Nou, hij is tien jaar met een getrouwd geweest. Ze kon niet wennen in Friesland, heeft verschillende hobby's gehad, tuinieren en zeilen. Mm -hmm. Op een keer gaf hij Maria een zeilboot en toen was het hek van de dam. Ja, ja. ja nou ik bedoel, uh, vanaf dat moment bleef ze dus dagenlang weg hein, met allerlei rotsmoesjes. Scheur in het zeil, mist op de wadden, meeuw in de roog, je kent dat. Ja, ja. En man zat alleen thuis, nou dat pikte hij niet en toen zijn ze maar gescheiden. Ja, schat. Ja. Oh, Gezondheid. Dankjewel. Nou, eerst betaalde hij nog wat alimentatie, maar dat is op een bepaald moment op haar verzoek gestopt. Oh. Hij is hertrouwd, heeft nu een lieve vrouw met twee schatten van kinderen en een albino. Een wat? Uh, uh, uh, alibi. Alibi. Ik ah, kan nee. mijn eigen schrift niet meer lezen. Een hm. nieuwe pen zou er ook nog af kunnen. Aanvragen aan driemaal. Ja. Uh. Uh. Uh. Nou, was het weekend van de moer met vrouw, kinderen en hond bij zijn ouders in Delft. Bij zijn ouders in Delft? Ja, zijn ouders. Komt zelf uit een deftige Curaçaose familie. Haar vader is een wat je noemt groot zakenman. Uh -huh. Maria heeft een paar zusters. Ah. Allemaal, allemaal even mooi. Ah. Weet niet wat je ziet. Allemaal ah. de ene nog mooier dan de andere ja, ja. met prachtige. Ho, ho, ho, ja, ik ho, weet ho, het. Ik ho, weet ja. het. Nou, zij werd naar Nederland gestuurd eh, om daar een paar jaar te studeren. En zij heeft dat ook gedaan: Nederlandse literatuur. Even kijken, dat is het over en uit. Dat weet je zeker? Dat weet ik dat zeker. Weet ik zeker. Oh. Nou zeg, luister eens, we kunnen onze collega's op Curaçao ah. wel eens vragen wat ze van de weten. Ja, He? tuurlijk. Ik ga morgen. Meteen, maar met een andere wagen, oh, als je het goed oh, vindt. Oh, je kan toch gewoon bellen? We kunnen toch bellen? Je kunt toch bellen? Ja. ja. Wat weten we dan nou nog meer? Wij weten niets meer dan een verloren dag. Je kunt een dag niet verliezen, je doet er altijd wel iets mee. Zelfs als slaap je hem weg, heb jij nooit last van. Oh, ik had net zo goed thuis kunnen blijven. Met mijn kat praten, een boek lezen op het balkon met dat mooie weer. Ik had in de uitverkoop bij de bloemist geraniums voor mijn bak kunnen kopen. Oh, ik had... Ja, ik had... je had het over graan, Nims, maar ik, struiken. Hè? Wat? Struiken, struiken. Ik heb nog eens uh, met de dokter geweld over die plankjes van Marie. Weet jij nog wat voor planten dat waren? Nee, ik heb geen idee. Nee, dat weet je niet. Moet je luisteren. Eén was een belladonna. De tweede was een een, een, een of andere nachtschade. En nog een paar durenappels. Dat is niet waar. Dat nee, is wel waar. En allemaal giftige planten. En ze worden gebruikt door heksen. Nou, oh, jij bent. Hmm, nee, maar Hoppie Brouwer zelf. Nog even, je bent bioloog. Heksen. <lacht> ja, ja. <lacht> Geen bioloog, lieve man. Ik moet heks worden. Jij moet ook een heks worden. Oh, nou dat weer. Ja, ja. Wel, nee, man. Heel, heksen zijn vrouwen. Ach, wel, nee, man. Houd erop. Wat te gek. Maar luister, je hebt ook mannelijke heksen. En als wij dat niet heel graag worden, dan zullen we een moer van dit zaakje... Zaakje. Begrijpen. <tie> we Weet je wat wij doen? Ja, we gaan naar bed. Nee, we nee. gaan naar de kroeg. We pakken een borrel. Geluisterd naar het derde deel van Buitelkruid. Naar het gelijknamige boek van Jan Willem van de Wetering. In de bewerking van Anna Bosman. Rolverdeling. De Gier. Jules Royaerts. Grijpstra. Jan Borkes. De commissaris. Zakker van der Made. De vrouw van Grijpstra. Paula Major. Zijn zoon. Bert Stegenman, Zijn dochter. Trudy Libosan. Dexter. Hans Veerman. Clark, Hans Karsenbarg, Maria, Marijke Merkens. Technische realisatie, Henk Brouwer en Bram Hengeveld. Regie, Bert Dijkstra.